Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Spanje lijkt de linkse partij Podemos tweede te zijn geworden bij de parlementsverkiezingen. Volgens een exit poll heeft de partij ongeveer een kwart van de stemmen gekregen. Podemos verzet zich tegen de strenge bezuinigingen en is kritisch over de EU... Grootste partij in Spanje is nog altijd de conservatieve PP van premier Rajoy, maar die haalt bij lange na geen absolute meerderheid. De sociaal-democratische PSOE eindigt volgens de exit poll als derde. Mogelijk kan de PSOE een coalitie vormen met Podemos, al hangt het erom of die twee samen een meerderheid krijgen. Een half jaar geleden waren er ook al verkiezingen in Spanje, maar op basis van die uitslag kon er geen coalitie worden gevormd. De politie heeft zes mensen aangehouden na een schietpartij vandaag in Rotterdam... waarbij iemand gewond raakte aan een been. Het slachtoffer is een 22-jarige Rotterdammer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen na de schietpartij drie auto's wegrijden. De vier inzittenden van twee auto's zijn aangehouden... net als twee verdachten die in een woning in de buurt zaten. Boris Johnson is weer terecht. De voorman van de Brexit-campagne had zich sinds de uitkomst van het referendum niet meer laten zien. Onder meer op Twitter vroegen veel mensen zich af wat er met hem was gebeurd. Johnson bleek gewoon thuis te zitten in Oxfordshire. Vandaag verschenen er foto's waarop te zien is hoe hij medestanders ontvangt om samen te overleggen over de toekomst. De conservatieve oud-burgemeester van Londen wordt gezien als belangrijke kanshebber om premier Cameron op te volgen. Op TK Voetbal heeft Duitsland in de achtste finales met gemak Slowakije uitgeschakeld. In Lille werd het 3-0. In de achtste minuut opende Boateng de score. De andere doelpunten waren van Gomes en Draaxler. De overwinning had nog groter kunnen zijn als Euziel geen penalty had gemist. De Duitsers spelen in de kwartfinale tegen Italië of Spanje.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Piecel Radio Show 1182 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel en uw gast heer, voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuwe CD. Een, een bekende van ons. Een, de meneer heet Walsh Hart. Uh, ja, dat klinkt allemaal heel erg Engels. Maar hij komt toch echt uit, uit Duitsland. Um, Bernhard heet hij. Ehm. Um, zijn nieuwe serie heet Into the White Desert Sky. Het is een mooie, ritmische en toch gevoelige album geworden van Bernhard. Daarna nog een nieuwe van Alexi Menutsky. En die heet gewoon Zia. Je kan het allemaal meelezen op de playlist. En die staat op peacefulradio.inval. Ik wens je veel luisterplezier. Mmm. -hmm.